Is verworpen. Zodra we dit hersteld hebben, zijn we bij u terug. Standing tough on the stars and stripes, we can tell. This dream is inside. You've got to admit it at this point in time that it's clear. The future looks bright on that train of graphite and glitter on that sea Radio 1. De verbinding met de studio is verbroken. Zodra we dit hersteld hebben, zijn we bij u terug. Radio 1. De een wereld van Wouter Bouwman Een hele goede nacht en welkom bij een kakelverse de wereld van BN en dit uur geen Suske en Wiske radio, maar ongelooflijk serieuze gesprekken met Nederlanders van over de hele wereld. Ja, Het lijkt alsof wij worden gesponsord door de noodband de laatste tijd, maar we zitten in een nieuwe studio die zijn eigen ding doet, lijkt het. Maar goed, de komende twee uur reis ik namelijk zoals elke zaterdagnacht rond de wereld via jouw radio. En mijn correspondenten die vertellen ons vanuit het buitenland wat het laatste nieuws daar is. En we praten verder over actuele thema's uit ons eigen land. Nou, heel fijn en verstandig dat je de komende uren met ons meereist. We komen namelijk in het eerste uur langs Argentinië, Frankrijk en Amerika. Met recht een reis om de wereld. Arnhorst, wij waren al bezig, maar niemand hoorde ons. Dus dat is heel bijzonder. Uh, we maken een, uh, een, een uitzending uh, uh, over uh, de wereld. En jij gaat over Frankrijk vertellen. Wat houdt de Fransen bezig, Arne? Uh, ja, Johnny Holiday toch wel weer, uh, ondanks alles. <laughs> of uh, dat Macron bijvoorbeeld uh, het Franse derde wereldtaal wilde maken. Maar Holiday, de Franse Elvis Presley, moet je misschien weer even toelichten. Uh, hij is in december overleden, maar uh, dat was afgelopen vrijdag weer met een live blog uh, te volgen op alle nieuwsites. Uh, vergelijk met de grote uitzending of proces of uh, Formule 1-uitzendingen. Nou, hier ging het dus om de rechtszaak over zijn testament en de eerste van vele. Uitspraak volgt over twee weken, maar het gaat in kort over uh, zijn vrouw die uh, afgelopen vijftien jaar zes maal toe het testament heeft weten te wijzigen. In haar voordeel zelf. Uh, behoorlijk in haar voordeel, ja. De, de, de andere twee echte kinderen zegt van Johnny Halliday, die krijgen geen cent meer. Daar, daar gaat het over. En het gaat daar wellicht tegen het Franse recht in, dus daar gaat het eigenlijk over. Ja. Nou ja, het is uh, één grote klucht en triest en wellicht. Vooral triest. Um, en Macron nog ja, even, die derde wereldtaal, hij, hij wil gewoon dat meer mensen Frans gaan spreken. Ja, en dat mag wat gaan kosten. Dus uh, nee, goed nieuws voor ons allemaal. We, uh, laten we binnenkort op uh, Franse taallessen gaan, zou ik zeggen. Goed idee. <laughs> dat als er Macron ligt, gaan we allemaal uh, vloeiend Frans spreken. Vleur, zoals het dan heet, FLE. Is vloeiend, dat vloeiend Frans voor van... buitenlanders. Okay. Ja, ja, ja. ja. Okay. Dus, uh, Jij bent al nee. goed op weg in ieder geval, Arne. Ik kan trots zijn. Oké. Ja, dat of waas mag nog wel een beetje bijgeschaafd worden. <laughs> <ja>. <laughs> Arne, we gaan het onder andere hebben over uh, uh, uh, geloof. In Frankrijk. Nou, ik geloof dat er wel wordt geloofd. Uh, dat straks. Maar eerst even naar Monique. Monique, wat was het nieuws van deze week in Argentinië? Nou, deze week, week heeft eigenlijk uh, meer betrekking op een gebeurtenis die op 2 april, dus over een paar dagen, 36 jaar geleden is uh, gebeurd. Dat is namelijk de inval op de Malvinas in uh, Argentinië. Ja, in Nederland en andere landen, meer bekend als de Valklands. Niet hard op zeggen natuurlijk. Nee. Um, um, het is dus in feite een nationaal territorium. Het ligt heel dicht bij uh, Argentinië. En is ingenomen dus door buitenlandse macht. In dit geval um, het Verenigd Koninkrijk. Nou, de mensen die in die tijd he, dat een beetje hebben gevolgd. Die weten dat het voor de Argentijnen slecht is afgelopen. Heel veel start, tot zijn gevallen. Ook aan Engelse zijde trouwens. En uh, nou ja, het kwam goed in het straatje van uh, Thatcher te Pas. Mm -hmm. En nu is er al, ja, het is een, een, een gebied waar nog steeds over getro, getrokken wordt, moet ik zeggen. <laughs> Hè, dus het hoort op, officieel nog steeds toe aan Engeland, maar uh, de Argentijnen zeggen, nee, nee, nee, het is ons grondgebied. Dus daar gaat het eigenlijk al 36 jaar over. Ja. Maar het keek wat deed het, uh, deze week in het nieuws kwam, dat ja, is toch wel bijzonder. Uh, er zijn natuurlijk een heleboel oorlogsslachtoffers geweest. Het waren allemaal jonge gasten die door uh, Galtieri uh, ...destijds de oorlog in werden gestuurd. Nou, de malwinas, dat zijn geen uh, fijne eilanden. Uh, het is wat koud, het is er uh, een beetje onherbergzaam. Die knullen die hadden waarschijnlijk nog nooit een uh, geweer vastgehouden. Uh, voedsel was ook allemaal heel uh, nikt en zo. Dus, nou ja, die vielen bij bosjes helaas. En er zijn dus uh, een heleboel onbekende soldaten waren er. Ja. Gegraven op die begraafplaats van Darwin... En die hadden dan een bordje bij zich. Of er ontstond dan een bordje bij. Argentijnse soldaat, alleen gekend door God. Nou, Natuurlijk voor de nabestaanden is dat uh, heel triest. En nu zijn er een heleboel uh, inspanningen geweest... van zowel uh, regeringsorganisaties als uh, civiele organisaties... zowel vanuit Argentinië als ook vanuit uh, het Verenigd Koninkrijk. Diplomaten, ex-militanten, allerlei ondernemers... zelfs mensen uit de showbusiness... Mm -hmm. En die hebben met z'n allen al die inspanningen, eh, hebben ertoe geleid dat er 90 van de 123 begraven Argentijnse jongelui zijn geïdentificeerd. Wow. En de familie, ja dat is echt geweldig, met ook DNA testen en zo. En ze hebben eh, oude, ja, een, oude, een, een Engelsman, een oud strijder zeg maar, die hebben ze teruggevonden en bereid gevonden om dus te zeggen waar hij destijds, Engelse jongens had begraven, want die lagen ook allemaal her- en der, verspreid begraven op het eiland. Dus hebben ze eerst allemaal een beetje moeten bij elkaar brengen. En afgelopen week zijn dus uh, de families van die geïdentificeerde soldaten, die zijn dus afgereisd naar de Maldina. En die hebben daar dus een soort van eerbetoon kunnen brengen aan hun overleden zoons, kleinzoons, in ieder geval familieleden... Ja, dat was natuurlijk een zeer emotioneel uh, gebeuren. Ja dat, snap ik. ja, dat snap ik. In ieder geval worden ze nu dus door meer mensen herkend dan alleen God. Uh, Monique, we gaan het straks hebben over geloof. Sluit hier mooi bij aan. Uh, maar, ja. <coughs> maar eerst even naar Jet Vonk in New York. Uh, Jet, vorige week mailde je me dat je niet mee kon doen met de wereld... omdat je druk was met Persies nieuwjaar. Ik denk, nou, ik laat het maar een beetje gaan. Laat het maar de gang gaan. Maar ik ben nu toch wel heel benieuwd wat het eigenlijk inhoudt. Ja, Persies nieuwjaar is... Uh... Het nieuwjaar dat, dat in uh, Iran en uh, Afghanistan en uh, in die regio gevierd wordt. Want die zit op een andere kalender. Dus uh, um, de perzen die waren toen de tijd heel erg goed in het berekenen van, uh, van de zonnestand en mm. alles in het heelal. Dus die hebben een hele mooie kalender waarbij het nieuwjaar precies op uh, het eerste moment van de lente valt. Dus we weten allemaal dat de lente op uh, 20 maart is ingegaan. Maar dan vierde dus ze een jaar op, dus seconden precies. Dus het verandert elk jaar wanneer het precies is. Maar dit jaar was het om 15 minuten over 12, en dan om precies te zijn, 28 seconden uh, om 15 minuten over 12. En wat gebeurt er dan? Uh, champagne, vuurwerk, uh, oliebollen, alpenflappen? Nee, dat zijn gewoon een beetje onze tradities. Oh. Ze, hebben, ze hebben hier een traditie dat je, dat je een, uh, een tafel hebt met, uh, met zeven dingen die allemaal met een S beginnen in Farsi. Um, en, uh, ja, en, en officieel uh, heb je dan ook uh, het beroemde gedichtenboek van Haffet erbij. En zitten met familie. Het is allemaal ietsje meer, uh, uh, wat rustiger dan. Maar ja, wat statiger. Ja, als je het officieel doet. Maar ja, wij zijn natuurlijk uh, de jongere generatie, of niet. Ik ben niet Persisch, maar misschien wel. Mm -hmm. uh, dus uh, wij kiezen het gewoon met een huisfeestje. Dus, uh, het het nieuwjaar was het uh, op dinsdag, maar wij zijn goed op vandaar nou dat ik het mee kon doen vorige week zingen we gewoon lekker naar een high station in New York met de, met de hele Persische crew. Heel goed. Groot gelijk. Nou, je, je hebt groot gelijk. Zo vier je in ieder geval een nieuw jaar. We gaan het straks onder andere hebben over afscheid. Mensen die afscheid nemen in Amerika. Maar eerst even, ja, toch even op z'n op Vlaams gaan we, gaan we deze zaterdagavond in. Dit is namelijk Van Echelpoel met Ziet M. Dun. Yum. you Aams, weekend vieren. Dat doe je met Van Echo en ziet hem doen. De wereld van BNN-Vara. Met Wouter Bouwman. Het is deze week de week van het geld. Een week waarin op scholen extra aandacht voor scholing rondom dit thema wordt gegeven. Maar er is het is ook de week waarin Defensie anderhalf miljoen extra te besteden krijgt. Met dit geld kan het leger veiligheid, uitrusting en vertrouwen van eigen militairen verbeteren. Cabaretier Theo Mase begrijpt sommige investeringen toch niet zo heel erg. Neem nou, neem nou ruimtevaart.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 Dan vinden zij ons veel eerder dan wij hun. Ja, we gaan het hebben over geld en investeringen in het buitenland. Welke projecten zouden meer financiële steun moeten verdienen? En waar gaat de meeste steun naartoe? Arne, ik had het net over het Nederlandse leger. Maar hoe zit het eigenlijk met het Frans leger? Krijgt dat een beetje steun van de overheid? Ja, dat... Dat is alles behalve het Beckers Army, om het maar zo te zeggen. Het Bedelaars leger. Mm. het Nederlands leger ook wel in uh, buitenlandse missies genoemd wordt. Nee, Frankrijk staat er goed bij. En uh, gaat alleen nog maar beter. Want uh, onlangs is ook bekendgemaakt dat uh, het, uh, vanwege ook de terreur en crisis, uh, dat na, na 295 miljard euro uh, gaat, de begroting. Dus uh, dat, daar hebben we nog over. In zes jaar tijd dan weliswaar. Maar toch, bijna 300 miljard. Zullen we het maar afronden? Mag het dan ons hier meer zijn? Nou, Oh, ja, het, wat een bedrag, het, het, joh. Ja, maar hoe kan Frankrijk ja, dat goed. betalen dan? Goeie vraag. Uh, nou goed, hè, we hebben alleen al 100.000 schadarmen, dat zijn formeel uh, paramilitairen. Mm -hmm. Frankrijk zit volgens mij nu geloof ik eerst ook binnen de grens uh, van de begrotingstekort binnen de, de eurozone, meen ik. Maar het uh, is aan de andere kant, ja, hoe ze betalen, weet ik. Maar ja, ze komen eigenlijk nu als enig land na Amerika de NAVO-afspraken na. En dat is uh, 2% van je BBP uh, uitgeven aan Defensie. Ja, dus, dus Nederland zou ook eigenlijk meer moeten uitgeven aan, uh, aan Defensie, volgens die, uh, volgens die wetten? Ja, volgens de afspraak in het verdrag. Hè, kijk, van Trump kunnen we vinden wat hij wil, maar uh, daar heeft hij op zich een punt aan. Sinds het uh, oprichting van de NAVO, geloof ik, dat hebben we bijna nog geen enkel land in Europa zijn uh, wettelijke minimale afspraak is nagekomen. Nou ja, Frankrijk doet het nu dan wel, maar ja. <laughs> het mag wat kosten, ja. 300 miljard. Ja. Oh, ja, ja. Waar zou volgens jou meer geld naartoe moeten? Nou, ook binnen, binnen Frankrijk zelf uh, misschien naar uh, verpleging. Uh, in, ook zeker bij de ziekenhuizen, bij de eerste hulpposten, bij ziekenhuizen. Uh, dat zijn mensen, anesthesisten en, uh, en, en, en trauma-verpleging. Dat zijn mensen die echt ja, onderbetaald worden voor uh, ja, zwaar werk. Um, dus daar komen ook nog eens van tijd de tijd stakingen bij. Um, ik zie onderwijs, basisonderwijs okay. uh, door de staat. Dat, dat, dat, daar, daar zou ook wel meer geld heen mogen. Weet je wat ik had verwacht dat je zou zeggen? Nou, vertel eens. Nou ja, uh, ik, ik, het is een tijdje geleden, maar ik, ik heb wel eens door Frankrijk gereden... dat je om de zoveel tijd echt een gigantisch gat uh, onder je voelt. Dat ik dacht, oh, oh, oh, als dit het maar redt. Uh, het, het is inmiddels wel iets beter geworden, tolwegen, et cetera, et cetera. Maar de wegen zijn af en toe heel matig, hè? Ja, dan zeggen wij altijd, nee, joh, dat is België. Ja. ja, daar begint het. Nee, maar het is, het is wel... Nou, op zich, de wegen in het algemeen, dan moet ik, dan moet ik het even toelichten. Weet wegen zijn over het algemeen goed onderhouden... maar dan moet je het onderscheid maken wie de wegen onderhoudt in Frankrijk. Dus bijvoorbeeld de Rijkswegen, de, de snelwegen... die worden door het Rijk gedaan, die liggen er prima bij. En zeker als je de tolpoortje hebt... want dan, dan, dan, dan zouden ze die wegen in plaats van met asfalt met, met goud kunnen beleggen. <lacht> moet je we wel eens zeggen, we hebben hier dat geen wegenbelasting, hè? Bijvoorbeeld... Ik heb geen wegenbelasting, dus bladgoud inderdaad uh, via de tolpoortjes. Ja, ja. Nou, dan heb je de, de, de departementale wegen. en Je hebt sommige gemeentes. In ja, en de ene gemeente ligt er, die heeft dat goed voor elkaar, en andere gemeentes niet. En dan moet ik bekennen: dan zijn er wel eens inderdaad van die binnenwegen. dat je dan inderdaad door een soort van uh, lappendeken van een stukjes asfalt heen moet. Ja, half. Ja, en wat zijn bij, dat zijn wel de binnenweggetjes waar misschien ook drie trekkers... En een, en een verdwaalde boerenkar overheen gaan. Ja, precies. Af de ja. algemene snelwegen zelf bijvoorbeeld liggen er wel goed bij. Wie heeft dit bedacht dan, dit, dit rare systeem? Eh... Um... Nou ja, ik denk dat we beginnen bij de kool... als het gaat over hoe de, de Republiek is ingezet. Maar destijds die oude slimme Zagko heeft volgens mij... Sarkozy C destijds een truc gemaakt... om uh, destijds de departementen, dus zeg maar de provincies... van Frankrijk zak geld te geven. En daarmee een hele zwik van wat de route nationaal was... eigenlijk te degraderen naar route departementaal. Oftewel uh, de, de, de, de route nationaal RN-wegen. Dus dat zijn eigenlijk ook wel autosnelwegen vaak. Maar dan geen peage zijn... Die worden sindsdien onderhouden door de departementen. En voorheen was dat rijksbegroting. Maar we nee, hebben nee, het, het, we hebben het over geld, we hebben het over Frankrijk. Het was eigenlijk onvermijdelijk dat de naam Sarkozy niet zou uh, vallen. <laughs> Ja, ik heb het al eens een paar keer gehad. En volgens mij uh, he, he, zijn er nog een paar dingen aan de gang. Ik heb, volgens mij heb ik het al eens ik ik verteld. Er is volgens mij uh, ook al een tijd lang... Uh, was er een vermeende duur appartement. Dat ging voor, ik geloof, 3,5 miljoen. Dat er een contante geld was betaald. Mm -hmm. En dat ik zei, mocht dat ooit helemaal gaan noordringen... Dan, uh, dan, dan, dan, dan hebben we de pop aan het dansen. En vergeet ook niet vorig jaar nog. En dan gaat het maar om een ton van uh, uh, François Fillon Die uh, geld gegeven zou hebben aan, zeggen. Maar uh, die 3,5 miljoen aan contanten, ja, als dat inderdaad herleid is... dan is dat misschien de 50 miljoen die Gaddafi uit Libië destijds... Uh, aan zijn dossier onderhands heeft gegeven voor ja. zeg maar, zijn presidentscampagne. En, ja, dat, dat wilde ik net niet noemen, maar dat is uh, de avond voor het grote uh, proces aan de rechtbank uh, rondom Holliday, uh, de, de, de, de Frans Elvis Presley... De dag daarvoor was het grootste nieuws was natuurlijk dat Sarkozy als oud-staatsman gewoon in staat van beschuldiging wordt uh, gesteld voor passief uh, corruptie. Ja, voor machtsmisbruik. Heel mooi. Ja, precies. Ja, ja, en dan nog bombard. mooi passief, hè? Ik ja. bedoel, uh, <laughs> heel passief was die. die, uh, die ja, ja, heeft, uh, ja precies. Ja. Ja, ja, ja. Arno, we, we gaan het zo hebben over geloof. Ik wil eerst nog even naar uh, Monique in Argentinië. Monique, waar zou meer geld naartoe moeten in Argentinië? Ja, Wouter, het is natuurlijk een gigantisch groot land. En ik hoor het net ook een beetje bij, uh, bij Arne. Ja. Uh, een bepaalde... Ja, net in de verpleging en zo... Daar, hoort, daar zou ook wel wat meer geld waarschijnlijk naartoe mogen. Maar ik weet dat er in bepaalde delen van het land... Dat daar gewoon bepaalde basisinfrastructuur uh, niet echt goed is. Ik spreek dan over dingen als riolering... Hm. Als stromend uh, water, uh, aardgas elektriciteit is er overal wel, maar die andere dingen zijn er in bepaalde heel afgelegen gebieden, nou die zijn er gewoon niet. Dus de mensen lopen met gasflessen en emmers water? Nou, ja, nou, emmers water, dat, uh, ja, of ze hebben een put of ze hebben een, uh, ik heb bijvoorbeeld wel water, maar dat komt uit een put. Ik heb in mijn tuin, zeg maar, dat is niet zo'n put, zo'n vrouw put, maar gewoon onder de grond, mm -hmm. maar mijn er komt ja water uit de grond. Dat is niet echt een, een waternet, bij wijze van spreken. En uh, heel veel mensen, ook in de steden zelfs... die hebben geen uh, aardgas. Dus die moeten inderdaad met... Uh, dan komt er een, uh, een vrachtwagen langsrijden... en die man maakt altijd enorm veel lawaai... Ja. met kettingen op elkaar... en dan hebben de, ja, kunnen mensen dus een uh, gasfles kopen. Ja, daar gaan wij ook naartoe misschien. Nu het uh, stopt in, in Groningen. Ja misschien, wel, ja. ja, misschien wel. Maar ja. ik zeg het, het is zo'n enorm groot land. En ik moet zeggen, waar heel veel uh, is gebeurd, is op het gebied van wegen. Mm -hmm. En we hebben natuurlijk bijna 3 miljoen vierkante kilometer aan oppervlakte. Ja, maak daar allemaal maar eens goede wegen. En met name in het zuiden, waar toch sowieso al weinig mensen wonen, waar ik dus regelmatig kom op mijn rondreizen. Ja. Dan valt het mij op dat die wegen steeds beter. Uh, geasfalteerd zijn. We hebben een soort van Route 66, die heet bij ons dan de Route 40, Dus de Route 40, <laughs> dat is een beetje van het noorden naar het zuiden... langs het Andesgebergte ongeveer. Hè. Ik weet niet hoeveel kilometer het in totaal is... maar nu is dat, voor 90 procent, is dat geasfalteerd. En een aantal jaar geleden was dat misschien nog maar de helft. Ja, precies. Uh, je ziet het verbeteren. Het wegennet is zeer zeker verbeterd. En ook dan de verlichting. Er zijn bepaalde provincies, met name bijvoorbeeld San Luis. dat ligt dan meer in het noordwesten, zeg maar. En daar hebben ze fantastisch werk verricht uh, op het gebied van uh, infrastructuur met de wegen. Want ja, alle goederen die aankomen vanuit het buitenland... die komen praktisch allemaal binnen in Buenos Aires in de haven. En dat moet allemaal het land in. Mm -hmm. Dus er moeten goede wegen zijn, want treinen hebben wij helaas bijna niet. Nee, het gaat vooral met de bussen, Bus en uh, vrachtwagens. Ja, het de, de personenvervoer gaat heel veel met bussen... als zij geen vliegtuig kunnen uh, betalen. En het vrachtvervoer gaat voornamelijk met, uh, met vrachtwagens. Ja. ja, precies. Maar Monique, jij bent dus een uh, reisleider. Uh, ja, je, je laat mensen het land zien. Uh, mm -hmm. Je kan in ieder geval laten zien dat de wegen beter worden. Hoe is het met de veiligheid ja. gesteld? Want uh, je, je moet toch een beetje zorgen voor die mensen. Ja, ja, nou, de veiligheid, daar ontbreekt het nog wel eens een beetje aan. Misschien dat ze daar ook wat meer geld in moeten gaan stoppen in de politie. Maar ja, niemand wil tegenwoordig nog politieman worden. Tenminste, een aantal wel. En vaak mensen die zeggen, nou, die hebben nog de illusie van... ik kan de wereld gaan verbeteren. Maar er zijn ook een heleboel mensen die zeggen... nou, ik ga echt niet bij de politie werken... want het kost me misschien mijn leven wel. Want voor, uh, ja iets kleins wordt je gewoon als politieman ook gewoon overhoop geschoten. Dat gebeurt maar al te vaak. Nee. En veiligheid is wel een punt hoor. Ik moet zeggen, de grote steden. Je moet constant op je quivive zijn. Ik heb uh, helaas een geval meegemaakt van uh, ja, een, een, een diefstal, zeg maar. Gewoon in een hotel. Waar gewoon mensen van buitenaf, dus van de straat binnenkomen. Zien daar iets staan en nemen het mee. Ja. Nou, je staat erbij en je kijkt ernaar. Dus ik denk nou, veiligheid in het algemeen, ook op straat. Uh, ik merk het aan mijzelf als ik in Buenos Aires de straat op ga. Ja, mijn tas die hou ik wel heel erg vast. Heel erg krampachtig vast. En als ik ergens ga zitten, dan hou ik mijn tas als een oud dametje op mijn schoot. <lacht> ik niet in mij op om hem aan mijn stoelleuning te hangen of zelfs aan mijn voeten te zetten, want je bent hem. Drie van de vijf keer ben je hem kwijt. Ja, nou, dat vind ik een heel hoog percentage, Monique. We gaan het straks ja, hebben over, nou, uh, over geloof in Argentinië. Maar ik wil eerst even nou, verder... Oh ja, vertel. Nou, misschien twee van de vijf. Ik uh, moet gewoon vind één... ik ook veel. Ja. Het is niet keer in een andere stad, hoor. Het kan in Amsterdam gebeuren, het kan overal gebeuren. Ja, nee, zeker waar. Dus daar is het grote inkomensverschillen. Dus de nood, zeg maar, om toeristen iets afhandig te maken... is misschien wel het groter dan in andere steden. Ja, ja, we gaan het straks hebben over Geloof Monique. Maar eerst ga ik even naar New York, want daar woont Jet Vonk. Jet, het is hier dus de week van het geld. Maar in, in Amerika, daar pakken ze eigenlijk alles groter aan. Maar ook dit, hè? Ja, want uh, jullie hebben een week, maar wij hebben Financial Literacy Month. Wij ah, hebben een hele maand. Jullie hebben weer een maand. Nou, heel, heel, heel cool. <laughs> <laughs> ja, super zuid. Nee, ja, het is hier dus uh, de, de maand om financieel. Uh, uh, ja, literacy, om, om, om, uh, om bekend te worden met geld. Dus het is, I, het is, officieel is het natuurlijk voor kinderen uh, om, om te leren om met geld om te gaan, maar mm -hmm. eigenlijk kunnen volwassenen hier in Amerika het ook wel heel erg goed gebruiken. Om ja, zeggen. is het zo nodig? Ja joh, Amerikanen zijn echt koning in schulden maken en... en in Nederland hebben sommige mensen een creditcard... en die gebruiken ze sporadisch vooral als ze op vakantie gaan. Ja. Um, maar hier is, uh, betaal je eigenlijk voornamelijk met je creditcard... en, en is het heel normaal om, uh, om in de schuld te staan met je creditcard. Ja, precies. De, en, dan, en dan ook uh, lastig kunnen terugbetalen op een gegeven moment. Ja, ja dus het gemiddelde Amerikaanse huishouden heeft zo'n... Uh, het gemiddelde Amerikaanse huishouden dat een creditcard heeft de creditcard debt met die vaak schulden maar gemiddeld, gemiddeld zijn ze dat 9.100 dollar uh, schuld per huishouden en in totaal over heel Amerika is de hele creditcard debt zo'n uh, meer dan 1 triljoen dus uh, dat is een 1 met 12 nullen hier ja. dus ja dat, uh, dat is heel veel heel veel schuld dus ze kunnen wel leren om ze moeten eigenlijk wel leren om met geld om te gaan ja. zou het helpen zo'n maand misschien kunnen ze beter uh, een nee. paar jaar van maken ja, ja, als je Nederland en Amerika vergelijkt... Hè, waar zouden de Amerikanen dan wel wat meer geld in mogen steken? Ja, in heel veel dingen. Je um, je leert pas hoe goed we dingen in Nederland voor elkaar hebben op sommige gebieden... Als je, als je dus een paar jaar ergens anders woont. Want Amerika en Nederland lijken in eerste instantie heel erg op elkaar. Maar er zijn heel veel vanzelfsprekende dingen in Nederland... waar ze hier echt wel geld in kunnen steken. En dan is... Uh, nee, ik heb net al twee anderen hierover gehoord, maar dat wegennet is er zeker één van. Hé, hey, we finken um, hem af. <laughs> ja, nee, want uh, ja, dat gaat hier ook sommige tolwegen. Die zijn prima en die zijn ja, als er tol wordt gegeven, dan hebben ze geld om aan die weg te werken. Maar in principe is het niet echt zo'n wegenbelasting zoals we in Nederland hebben. Mm -hmm. Dus, uh, nou ja, je, de, ik heb vrienden en die wonen aan een uh, onverharde weg en dat hele dorp woont aan een onverharde weg. Um, wat je wat je denkt, dat in in westerse landen eigenlijk niet voorkomt. Nee, niet van deze, ik deze tijd meer, meer. Nee, precies. En, nou ja, goed, is natuurlijk het sociale vangnet, waar ze hier ook al wat geld in mogen steken. Um, ja, onderwijs. Onderwijs is echt hier iets waarbij ik denk, wauw, in Nederland hebben we dat echt goed voor elkaar. Want in, in Nederland wordt het onderwijs hard gesubsidieerd door de overheid. Dat ja. nemen we voor lief en dan als studenten protesteren we als het collegegeld in plaats van 1500 euro naar 2000 euro gaat. Maar hier is het collegegeld voor sommige mensen 40.000 dollar per jaar. Dus uh, die financiering ja. van de overheid. Heel en heel wat vakken vervullen? Nederlandse... Ja, precies. Dus, um, ja, en, en de kwaliteit van het onderwijs verschilt dus ook heel erg. Dus als je goede kwaliteit wil, moet je meer betalen. Ja. Um, maar vanuit de overheid mag ze dat eigenlijk wel wat meer structureren, vind ik. We ja, hebben ja. het in Nederland best goed voor elkaar. Kijk, nou, toch weer even goed om te horen, Jet. En um, heb je enige hoop op ja, extra steun vanuit de Amerikaanse overheid op, op wat voor gebied dan ook? Ja, nou, mijn grote verbazing van deze maand was dus, uh, ik weet niet of ik het in Nederland meegekregen, maar hier hebben ze een hele uh, gehandels gehad over het budget dat goed moest, goed moest worden gekeurd en waardoor de overheid een paar keer op ging, maar afgelopen 23 maart werd er dan eindelijk een, een, een iets langduriger budget goedgekeurd en daar zat heel veel extra geld voor onderzoek bij, wat ingaat tegen wat Trump had aangekondigd. Die wilde namelijk geld van het onderzoek wegnemen en aan defensie en uh, aan uh, grenscontrole geven. Nee. Maar in plaats daarvan heeft uh, het congres bedacht dat ze uh, punt uh, uh, dat ze 1, 37 biljoen. 37 miljoen extra geven aan de National Institute of Health. En dat is het orgaan dat vooral over het uh, uh, onderzoek naar gezondheid gaat... en waar ik dus ook mijn durst bij gedaan. Ik wou net zeggen, ja, daar heb je er zelf ook nog wat aan. Maar ja dus. Ja, het ja, is ja, dus, uh, niet alleen National Institute of Health... maar ook de National Science Foundation en NASA. En um, ja, eigenlijk alle grote onderzoeksinstanties die krijgen er geld bij. En ik heb daar zeker wat aan, want mijn <lacht> onderzoek gaat over dementie. <lacht> dus dat is wel, uh, ja... Uh, uh, over de diagnostiek van, van, van dementie. En, en daar uh, moet ik, moet ik ja, jaarlijks een aantal beursen voor aanvragen. En die ja. worden niet allemaal uh, gefinancierd. Maar als er meer budget beschikbaar is... dan krijgen meer mensen geld om meer onderzoek te doen. Dus, maar je ja, hebt, gewoon... jij hebt je, heb je in dit programma wel eens negatief uh, uitgelaten... over de president van Amerika. Is dat nu helemaal omgedraaid? Ga je sorry zeggen? Nee want, nee, want hij is nog steeds pal tegen. Dus ik moet het congres bedanken, niet de president. Nee, de president die is, uh, die is er niet blij mee. En die heeft ook gezegd dat hij nooit meer zo'n budget wil goedkeuren. Ah. Um, en dit gaat pal tegen zijn mensen in. Maar uh, stiekem uh, bedank ik het congres. Nou, bij deze, Jet. Oké, okay, we gaan het straks hebben over afscheid nemen in Amerika. Maar eerst even muziek. Lekkere zaterdagnachtmuziek. Kruip dicht tegen elkaar aan. Dit is Windy met Scarlet Pleasure. Ik zei dus dat ze Windy heten, maar ze spelen het nummer Windy. en Ze heten Scarlet Pleasure. Ze komen uit Denemarken. En eh, ik krijg hier een berichtje in de Radio 1-app. Mike voorbij, die zegt, wat een heerlijk nummer. Ja, dat ben ik met haar eens. De wereld van BNN Vara, met Wouter Bouwman. Het is vandaag 1 april. <laughs> Natuurlijk de dag van de grap en ook eerste paasdag. Maar ook de dag van het atheïsme. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat in het buitenland ervaren. Dat gedoe met geloof en alles wat erbij komt kijken. Arne, ligt Frankrijk stil tijdens bijvoorbeeld Goede Vrijdag, Pasen... Uh, de komende dagen, uh, wat is er, hemelvaart, pinksteren? Durf je de straten op of gebeurt er niks? <laughs> dat is hoe je het kijkt. Uh, Goede vrijdag ging het gewoon door. Dat, die kennen we dan niet. De, de, de, de vuilnisophaaldienst uh, kwam gewoon langs. En oh, ja. de Scholen en dat soort dingen uh, zijn gewoon open. Daarin is dan het verschil. Maar uh, zondag uh, is wel gewoon inderdaad nog wel de dag des heren. Als het dan gaat om de, in, in de katholieke invulling. Hè? Dus sowieso wat vrijer dan, uh, dan misschien in het uh, Protestant en uh, Nederland. Mm -hmm. Het noordelijke deel dan. Ja. En de andere feestdagen, dus we kennen het wel. ook kom je met kerst bijvoorbeeld bekijkt af... want hier wordt er maar eentje gevierd in plaats van twee. Maar mm -hmm. we kennen het wel. Nou ja, nou in Frankrijk, katholiek land. Uh, maar tegelijkertijd inderdaad ook, uh, ja, is dat ook allemaal goed geregeld... en verankerd in de wet. Dus je, je, hebt, je hebt je vrijheid van godsdienst. En uh, uh, dat mag eigenlijk al sinds een verbod, sinds 1872... ik heb even muizerik gedaan... mag dat door de overheid zelfs niet eens bijgehouden worden... Uh, uh, om uh, welke overtuiging en uh, etnische afkomst ook uh, iemand heeft. Nee. Maar er is dan wel tien jaar geleden of twaalf jaar geleden een onderzoek gedaan. En uh, die cijfers kunnen we dan wel gebruiken, gelukkig. Maar uh, het is toch ook een beetje raar om bij te houden wie wat gelooft? Dat deden die Fransen. Nee, de Fransen dus eigenlijk juist niet. Maar uh, nee, in niet Nederland niet is dat een terugkerende vraag, hoor. Want veel politieke uh, partijen zouden dat graag willen. Want dan kun je je agenda opvormen. Ja. Maar ja, dan raak je al gauw natuurlijk weer... Uh, artikel 1 van de grondwet, ook die in Frankrijk. Vrijheid van godsdienst en uh, discriminatie... of vrijheid van meningsuiting. Nou ja, daar, daar begeef je op. Maar ja. goed, Frankrijk heeft dan wel twa twaalf jaar geleden één keer uh, gedaan. Je hebt er, hier trouwens ook eens in de tien jaren volkstelling... Dus dat zijn de momenten dat je dan, zeg maar, elke, elke persoon in Frankrijk... Ja, een echte census. Ja, geen burgerlijke stand. En dat zijn de momenten waarbij je dus dit soort cijfers kunt uh, eiken. Eens per tien jaar. en uh, Maar goed, dus in 2006 verklaart ongeveer twee derde van de Fransen zich katholiek. En uh, gevolgd door uh, de Islam als tweede godsdienst. Ja. Uh, maar goed, dan, dan, uh, dan heb je het ongeveer op 5 miljoen, dus zeg maar 6% van de bevolking is dan islam. Ja, dus, precies. Uh, maar het is in Frankrijk niet de bedoeling heel erg je geloof te laten zien hè, aan de buitenkant. Nee, omdat eruit uh, ook uh, een ander artikel van de Grondwet uit 1958, artikel 1, uh, dat is de laïcité of in de Nederlandse laïciteit, rot woord. Maar dat nou. is een scheiding tussen kerk en staat. en. Uh, dat gaat zo ver, hè? Dat, dat, dat, dat verklaart letterlijk dat Frankrijk is een, een seculaire, democratische en sociale republiek. Uh -huh. en, en dat betekent dus dat de gelijkheid voor de wet wordt gegarandeerd. zonder de onderscheid te maken naar je afkomst, je ras en ook godsdienst. En, uh -huh. uh, maar de keerzijde ervan is dus ook dat je dus als ambtenaar. Ja, bij wijze van spreken ook het tonen van een, een, een katholiek kruisje eigenlijk taboe is. Ja, dat, dat kan dan ook niet natuurlijk. Je kan niet het ene wel uh, verbieden en het andere niet. Precies, ja. En en daarom heeft dat zijn voor en nadelen als het gaat over de huidige discussies waarbij bijvoorbeeld hè, een Wilders in Nederland garen spint. Ja, in Frankrijk is dat eigenlijk veel duidelijker. Uh, alle geloven niet. Dus nee. <laughs> tenzij je de, ten, als je een, als je een, een, een functie wil bekleden namens de staat, dus als het dan gaat bij de gemeente of waar dan ook, ja dan dan is het eigenlijk taboe om dus welke uiting dan ook aan, aan een geloof. Uh, ten toon te spreiden. Het maar te maar hoe gaat, is dat alleen in openbare gebouwen? Dus gebouwen van de overheid? Of ook, ook op straat? Dat lijkt me bijna niet, niet tegen te houden. Nee, op straat niet. Want je hebt natuurlijk je vrijheid van uh, meningsuiting... en ook vrijheid van geloof. Ja. Dus uh, dat daarin... Uh, uh, uh, is men vrij om dat te uiten. Ja. Tenzij het natuurlijk, hè, als je het dan gaat... Er is Frankrijk al een paar jaar terug... natuurlijk uh, VGO ook met terrorisme verder ingegaan. Dat een boerkaalgeborenverbod. En dat soort discussies zijn er natuurlijk wel al geweest. Ja. Maar dan vooral in die hele extreme vorm. Ik weet niet of je me kan herinneren. Twee jaar terug was, werden mensen in, in, in uh, door zelfs uh, geweerd... Uh, op de stranden in, uh, in Nice. Ja. Na, na die aanslagen. Ja. ja het begin ja. van de Burkini was dat. Ja. Ja, ja, ja, precies. Een hit hier in Nederland. Maar die, die laïcité, is dat ook wel lekker rustgevend... in deze drukke tijden, verhitte tijden met geloof... en alles wat erbij komt kijken? Dat je gewoon zegt, we praten er niet over. Laat het niet zien. Ja, sowieso is dat wel iets Frans. Hè? Er wordt over ongemakkelijke dingen liefst zo weinig mogelijk gepraat. Ja. Die anders dat hij die goed aan. En uh, nou ja, aan de andere kant is het uh, misschien beter in de wet gegoten, in ieder geval duidelijker, van waar het een ophoudt en het ander begint. en uh, Dat is meestal voor, voor discussie. Hè? In Nederland dus ook. En ik denk dat dat in, in Frankrijk door die laïe zet misschien nog iets, iets, iets duidelijker is verwoord. Ja. En uh, ja. ja, dan... dan dan hoef je het uh, niet over een specifieke godsdienst te hebben. Nee, want het gaat om het principe. Ongeacht de godsdienst. Arne, mag ik jou danken voor vannacht dat je voor ons even op wilde blijven. Vooral aan het begin van spannende weken die eraan komen. Uh, nog heel even snel. Uh, aan volgende week zondag Marathon Rotterdam. En daarna? Klopt. Ja, nou 1 april grap. Van, uh, ken je die jongen uit Frankrijk die naar uh, Iran zou gaan om een dubbele marathon te rennen? Nou, dat ging niet. <lacht> het is uh, door het laatste moment uh, door Iran uh, nou, geannuleerd, dat wilde ze niet zeggen, maar verplaatst naar een andere stad. En ja. dan uh, in oktober in plaats van volgende week. Dat dus ik lekker. ga een alternatieve marathon rennen in Huizen. Een marathon, Huizen en het Gooi krijgt ze eerst een marathon met wel getaald één deelnemer. <lacht> en het voordeel is, ik sta voor het eerst op het podium van een internationale marathon. <lacht> Alleen, uh, ik ben waarschijnlijk ook de enige. Ja. Start de en finish bij de viskraam. Hey. Dat is goed <laughs> om te weten. 11 en de Precies. Woensdag 11 april, dat wilde ik vragen. Kunnen de mensen in en rondom het gooien als ze iemand zien met waarschijnlijk een uh, groen uh, uh, hemdje aan, dan ben jij het. Dan ben ik het. En dan, ja. als je dan ziet van dat hangt die tong op zijn benen. Ja, ik heb dan Rotterdam wel in de benen. En ik ga naar 85 kilometer. Ja. Voor het goede doel, Stichting Vluchtelingen. Om dan uh, nee, uh, voor, voor uh, oorlogsvluchtelingen in de wereld, uh, in, in de brandhaarden zelf, van de eerste hulp te voorzien. Dat is het doel waarom nou. ik twee marathons ben. Perfect, ja. perfect. Arne, zet hem op. Nu snel slapen, goed drinken, goed eten. En we spreken elkaar daarna. Jo, dankjewel. dankjewel. Dankjewel. Ik hoop dat je nog kan praten. Ja, Monique. Ja, ja, Monique, het is de dag van het atheïsme. Um, zijn er in dat gelovige Argentinië überhaupt atheïsten? Ja, die zijn er. Ik wil eerst Arne nog heel veel succes wensen met zijn, uh, met zijn marathons. Want ik vind het toch wel een prestatie die hij gaat leveren. Ja, dat vindt hij leuk om te horen. Dat weet ik zeker. Dankjewel. Uh, ja, atheïsme is er. Ja, er is natuurlijk, dus in Frankrijk is er geen officiële staatsgroepdienst. Maar het katholicisme is toch wel het geloof dat het meest verbreid is. Mm -hmm. Het heeft zelfs een uh, speciaal statuut. Zo. Uh, ze krijgen ook. Ja, ja, ja. Er is ongeveer. Ze hebben een telling gedaan, of bij de laatste volkstelling ook zo'n beetje, in 2008. Toen hadden ze zo'n 11% van de bevolking die dus beweert dat ze geen geloof hebben of ongelovig zijn. Dat is zo'n beetje het, uh, laten we zeggen, ook zo'n beetje wat in de wereld. Een uh, Beetje aan, gemiddelde wel. Ja. ja, en dan zitten de meeste, al die eerst, die zitten dan in Buenos Aires. En de minste, die zitten dan, laten we zeggen, in de noordwestprovincies uh, van, uh, van Argentinië. Heb je daar een verklaring voor, voor dat verschil? Ik denk dat het te maken heeft, nou ten eerste is het ook zo dat er een vrij groot, percentage jongeren is en hoe ouder je wordt, hoe minder atheïstisch je wordt. Dus hoe meer je, je heil en het geloof zoekt. Okay. En het heeft ook duidelijk te maken, denk ik, met, uh, laten we zeggen, jouw ontwikkeling. Hoe ontwikkelder je Mijn bent, hoe meer je hebt, uh, hoe meer atheïst je bent. Ja, precies. Hoe minder gelovig je bent. Ja. Uh, hoe hoger jouw sociale niveau is, hoe minder gelovig je bent. Dus <laughs> ja. hoe meer atheïsten. Ja, ja, ja. ja, en de meeste van die mensen wonen dus in Buenos Aires. Uh, uh, Monique, uh, het, is bijna, ja, het, het is bijna een rare vraag... maar welk geloof heeft de meeste aanhangers dan wel in Argentinië? Ja, het katholicisme, dat ja. is het meest gebruikt. Het heeft ook een speciaal... Ja, we hebben natuurlijk ook onze paus, hè? die is ook toevallig Argentijn... Ja. Um, sowieso is het katholicisme het meest verbreid. Er is ook heel veel tegenwoordig zijn op protestantse uh, groeperingen... die heel erg aan het opkomen zijn. En daar zie je juist weer heel veel jeugd. En ja, mensen uit de wat sociaal lagere klassen. Je mm -hmm. mag niet spreken over laag opgeleide, Want ik heb toevallig een filmpje gezien op Facebook... van uh, Marianne Zwageman. Die heeft gezegd, nee, lager opgeleid mag je niet. Ja, daar moet je altijd heel maar... goed naar luisteren, Marianne. Opgeleid moet ik tegenwoordig zeggen. Maar goed, het gaat er dus om dat uh, het katholicisme binnen Argentinië heeft, dus eigenlijk een speciaal statuut. Mm -hmm. Je krijgt geld van de staat. Dat is natuurlijk raar. En, ja, er zijn uh, uh, zelfs wetten uitgevaardigd. Er is één wet uitgevaardigd door onze aller Videla uh, in 1979. Ja. En dat ging dan over de uitbetaling van, van de klerens door de staat. Dus daar werd gezegd van nou, een bepaald percentage wordt zeer zeker door de staat uh, betaald. En in, in, in 80 is er nog eens een wet bovenop gekomen, eigenlijk meer een decreet, dat uh, voor al die deelnemen of samenwerkingen aan het uh, apostolische doel van de kerk, die mensen krijgen allemaal reiskostenvergoeding. Voor zowel nationale als internationale reizen. Dit dus is ook allemaal uh, bij decreet vastgelegd. Dat is weer aftrekbaar staat... van de belasting, Ja, en uh, het is ook zo dat mensen die in het religieuze onderwijs werkzaam zijn, die zijn er natuurlijk nog heel veel van die uh, colleges ja. waar de en weet ik veel uh, de, de scepters waaien. Nou, de staat betaalt tussen de 80 en de 100 procent van de salarissen van die mensen. Zo, dat tikt ook aan. Ja, en dan komt natuurlijk een heleboel uh, de atheïsten die zeggen: ja, horen ze eventjes? Uh, wij, door middel van het betalen van de belasting, betalen wij mee aan een religie waar we verder helemaal niks mee op hebben. Nee, dat is gek. Niet iedereen is daar zo blij mee. Nee. En er zijn, uh, ja, kerk en staat, uh, er zijn dus groeperingen die willen kerk en staat volledig scheiden. Mm -hmm. uh, maar in het verleden is er altijd een hele sterke band geweest. Hè? De, de president moest tot 1994, moest de president moest katholiek zijn. Oh ja. Dat was die toen moslim was of jood, want er zijn grote joodse en moslimgemeenschappen in, uh, in Argentinië, mm -hmm. ja, dan zie dat dus niet door. <laughs> en in tegenstelling tot wat Arne net vertelde van uh, ja, dat het zichtbaar zijn van een bepaalde religie. Ja. Uh, bij ons zie je, wij hebben heel veel moslims, maar ik zie het er niet aan. Ik zie geen vrouwen met boekkaas, Ik zie geen vrouwen met hoofddoeken. Uh, nee, dat is, die zijn er wel, maar die zijn er niet zoveel dat, dat je zegt: hé, hey, het valt eerder op als je een moslima zou zien op straat, ah, ja. die duidelijk herkenbaar is. Ja. Wij herkennen ze meer aan hun uh, uiterlijk: dat ze donkere haar. Mooie en bruine de... ogen. Maar niet, niet aan de kleding. Nee. En de jolie, die dan weer wel. Die herken je wel, want die lopen allemaal met hun keppeltje... en de specifieke kleding toch wel een beetje aan. Die zijn wel duidelijk herkenbaar. Mm -hmm. ja, ja, Monique, maar... ik wil je graag danken voor uh, jouw bijdrage van vannacht. De komende weken, maanden misschien wel, ga jij uh, ja. uh, over de wereld. Misschien de volgende keer uit Spanje, misschien de volgende keer uit India. We weten het niet, maar weet dat je in ieder geval welkom bent hier. Graag gedaan. Ik wil iedereen ook nog een heel goed... Pasenwens. Nou, dat is wel heel lief van je. Monique, dankjewel. je aan De wereld van PNN Vara. Met Wouter Bouwman. Vorige week hield Nederland gemeenteraadsverkiezingen. En deze week stond daarom voor veel gemeenteraden in het teken van het vertrek van raadsleden. Met te weinig stemmen. Ja. Dan moet je weg. Die verkiezingen, het was me wat, hè? dat vond ook presentator Arjen Lubach. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind dat spannend. Je gaat straks dat stemhokje in, de adrenaline die giert door je lijf, je vouwt dat papier uit de grootte van een parkeerplaats, je zoekt een naam die je grappig vindt klinken en bam, je kleurt dat hele vakje knalrood. En dan kun je de rest van de dag zeggen, zo, ik heb mijn democratische plicht gedaan. Sorry, sorry mevrouw, mag ik daar even zitten? Want ik heb mijn democratische plicht gedaan. Wat? Nee, gewoon even move, oma. Ja, zo gaat het toch een beetje. Zo heb ik me ook gedragen. We gaan het hebben over afscheid nemen. Welke politici, beroemdheden, zangers, sporters of presentatoren... nemen afscheid de komende tijd in Amerika? En hoe wordt hun vertrek opgevangen? Ik vraag het aan niemand minder dan Jet Vonk in New York. Jet, bij dit onderwerp moest ik eigenlijk meteen denken... aan de vele ontslaggolven in het Witte Huis. Ja, ik ook. Uh, de afgelopen tijd zijn er zoveel ontslagen gevallen, dat, uh, en vooral op de laatste dag van de week, dat het uh, ondertussen Fire Friday heet, zoals Arjen van der Horst uh, het heeft gedoopt. Ook dat nog. Ja. Nou, ik heb volgens mij wel eens geleerd dat je nooit op de laatste dag van de week zulke dingen... Dat moet je altijd op dinsdag doen, volgens mij. Als je iemand ontslaat, altijd op dinsdag doen. Tenminste, dat doe ik altijd hier. Well, yeah. Hij, ja, Trump doet het allebei. Rex Tillerson werd op een dinsdag ontslagen... en uh, HR McMaster en Gary Cohn op een vrijdag. Dus, uh, oh, hij wist het een beetje <laughs> af. Alle dagen van de week mogen. <laughs> <laughs> maar het uh, uh, uh, is toch bizar? Er oh, zijn zoveel ontslagen. Er zijn zoveel ontslagen dat sinds Trumps in operatie... op uh, 22 januari 2017... Uh, 43 van het Witte Huis... Uh, van uh, plaats is gewisseld. Want er. 43% van de mensen zijn er alweer uit. Kun je dat niet voorstellen? Nee, dat kan ik me inderdaad niet voorstellen. Ja, Ongelooflijk, bijna de helft. Verwacht je dat dit gemiddelde. Uh, aangehouden blijft? Uh, ja, dat, toch, dat percentage gaat nog wel omhoog. Dus er zijn websites. waar. Uh, ja, er gaan, gaan meer mensen hun, hun baan kwijtraken, tuurlijk. Dat is nog niet klaar. Um, er zijn websites die voorspellen wie de volgende is. Um, we, we wisten eigenlijk al... al uh, zes maanden... dat uh, Rex Tillerson er op een gegeven moment uit zou gaan. Dat was een beetje de vraag wanneer. Mm -hmm. En Acer McMaster was ook al... Hing, uh, meer dan twee weken in de lucht. Dus uh, mensen hebben daar wetjes op... wanneer ze eruit vliegen. <laughs> Doe je ook mee <laughs> ja, in dat ze <laughs> nee, nee, ik volg het wel op de, op, um, op de voet. Het is heel interessant... Bij vorige presidenten als er een hele hoge plaats van functionaris... ontslagen werd uit het Witte Huis, dus dat gewoon nieuws. En nu is het, ja... Het is niet eens meer voorpagina nee. dus het staat gewoon ergens tussenin. Dus, het is absurd hoeveel mensen er van plaats wisselen... en, en wie ze dan, door wie ze weer vervangen worden. En, maar ook en wel vrijwillig, hè? He? Mensen die zeggen, is... ik ga er vrijwillig uit. Ja, dat sommige zeggen dat ze er vrijwillig uitgaan. Sommigen dus zijn een soort van gedwongen vrijwillig. Oh ja. um, het, het, het is maar net hoe ze het naar buiten brengen. Maar uh, één ding is vaak uh, duidelijk dat ze overhoop liggen met de president... Uh -huh. en uh, dat het daardoor de samenwerking niet meer gaat. Nee, nee, oké. Okay. President, uh, Witte Huis, afscheid, afgestreept. Dan moeten we het nog even hebben over Amerika Showbiz. Zijn daar nog retirements? Ja, veel. Ik ging even googlen. En toen, uh, toen kwam ik erachter hoe erg ik achterop lig met dat nieuws. <grijgsk comparison> ik bedoel van het Witte Huis, zou ik het allemaal bij, Maar ik, ik was dus, ik denk dat ik spuit elf ben. Maar Cameron Diaz is met pensioen. Dat is die, pres dat is die actrice? Dat is die actrice met die grote mond. Die altijd in alle romantische comedy speelt. De alle... ik vind romantische comedy <laughs> veel leuk. Dus ik heb ze allemaal gezien. <grijgslung> maar die, die stopte me, maar zij is ze niet zo oud Nee, ze is helemaal niet oud. Ik denk dat ze in de, in de 40er jaar Ja, 45 is. zie ik um, hier. Ja, nou ja, die, die stopt er dus mee. En, en het lijkt dus al dat ze tijdens 2014. Sinds, sinds 2014 is nog al geen film meer gemaakt. Maar ze um, ja, heeft nog steeds herhaald oud op tv. Dus het lijkt alsof ze nog steeds heel veel doet. <laughs> Dus is misschien dat het daarom zo'n shock voor mij kwam. Ja. Maar ze heeft officieel pas geloof ik afgelopen week bevestigd. Ah, uh, dat dus ja, valt mij. Een... Maar wat ja, gaat ze nu doen? Nog wat oh, wat gaat ze nu doen? Ja, dat, dat weet ik niet. Ze is boek aan het schrijven. Ze is heel erg in, uh, uh, into fitness en een, uh, een gezond leven. Dus ze heeft al twee boeken gegeven. Dus ik denk dat ze daarmee doorgaan. Ja joh, waarom niet? Ach, ze moet wat. Ja. ja, ja, ja. Nou, Cameron Diaz. Uh, um, ja, kunnen we alleen ja. nog maar de oude films van zien? Um, ja, maar je, je, je had het over heel veel uh, mensen die stoppen, dus uh, kom erop. Ja, nou, ik had er nog wat, uh, nog wat andere die, ik er wel, uh, die wel genoemd mochten worden vond ik. Mm -hmm. Paul Simon, stop ermee. Van Simon en Garfunkel. Ja, um, niet niks. Die zijn natuurlijk samen zijn al, die zijn, die zijn al heel lang uit elkaar. Maar Paul Simon die, uh, die trap nog op en die heb ik toevallig afgelopen mei, vorig jaar mei nog zien optreden. Ach. Uh, ja, met uh, hello, Mrs. Robinson. Ja. Um, uh, maar ja, dus dus um, Diesel ermee Neil Diamond heeft Parkinson's disease, oh. helaas. Ja. Tot met optreden. Ja. Maar die gaan nog wel door met, uh, met liedjes schrijven en opnemen en, uh, en andere projecten, zegt hij. Maar uh, ja, hij heeft op uh, doktersadvies mag hij niet meer uh, optreden. Dus hij heeft zijn, zijn. Ik dacht dat hij met zijn anniversary tour bezig was mm -hmm. van uh, 50 jaar Neil Diamond. En uh, die uh, moet hij uh, vroegtijdig stopzetten. Ja. Nee. ja. En? En? En? En Rita Franklin geeft haar laatste concert in 2018. Ja, maar die heeft wel hele leuke, ja, ja, die leuke, leuke pensioenplannen. Oh. Uh, Rita Franklin gaat een nachtclub openen in Detroit. En dan gaat ze af en toe zelf daar ook op, optreden. Ach, nou, dat klinkt fantastisch. Dat klinkt zeker fantastisch. En ik vind het ook een goede gelegenheid om er toch nog even te draaien. Rita. Ja, mooi, doen we dat. Doen we dat. Jet, dankjewel. Uh, uh, veel plezier daar in New York en ik spreek je snel. Tot snel. Doei. Tot snel, oké. Okay. Nou, als we dan toch draaien, dan moet het toch maar deze zijn? Nadenken met Rita Franklin. Het was pas het eerste uur van onze reis rondom de wereld. Maar we zijn natuurlijk pas halverwege. We gaan even de benen strekken. Even kijken of we er nog zijn. En dan gaan we rustig verder naar Zwitserland, Colombia en Slowakije. Natuurlijk pas na het nieuws van twee uur. Tot zo! De wereld van BNN Vara. BNN Vara.